Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 5 uur. Dit is Helene Ecker met het NOS journaal. In Cairo zijn ordentroepen begonnen met de bestorming van de moskee... waar aanhangers van de moslimbroederschap zich schuilhouden. Eerst werd met traangas geschoten, later ook met vuurwapens... Honderden moslimbroeders zitten in de moskee die tijdens de gevechten van gisteren nog fungeerde als noodziekenhuis en mortuarium. Gisteren vielen daar 173 doden op de dag van de woede. De moslimbroederschap wordt mogelijk tot verboden organisatie verklaard. De Egyptische interim premier wil dat de vergunning wordt ingetrokken waardoor de beweging zijn werkzaamheden moet staken. Vanaf Schiphol zijn vandaag toch enkele tientallen Nederlanders naar de toeristengebieden in Egypte vertrokken. Onder meer Transavia biedt mensen de mogelijkheid om naar het land te vliegen. De meeste reisorganisaties brengen vanwege het nieuwe reisadvies nauwelijks nog Nederlandse vakantiegangers naar Egypte. Onder meer de toeroperators Thomas Cook en Corundon laten lege vliegtuigen vanaf Schiphol vertrekken om mensen op te halen in Egypte. En in Egypte is verder ook een broer van Al-Qaeda-leider Ayman al-Sawahiri opgepakt. Mohammed al-Sawahiri werd opgepakt bij een wegversperring. Hij is de leider van een radicale, maar niet verboden islamitische groep. Hij had goede banden met de afgezette president Morsi. Het Egyptische weekblad Al-Ahram schreef deze week dat Mohammed al-Sawahiri Morsi zou hebben overgehaald om 25 Al-Qaeda-leden vrij te laten die tot de doodstraf of levenslang waren veroordeeld. Op het WK Atletiek in Moskou is de marathon gewonnen door Steven Kiprotich. De Oegandees werd vorig jaar ook al olympisch kampioen. Kiprotich liep in de slotfase weg bij de Ethiopiër De Sisa, die tweede werd. De winnende tijd lag net onder de 2 uur en 10 minuten. De enige Nederlander, Michel Butter, viel al na 13 kilometer uit. Dan nog het weer, het blijft droog en de zon schijnt geregeld. Het is een graad of 25. Vanavond meer wolken en het gaat regenen. Morgen eerst grijs en nat, in de middag kans op zon en frisser dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.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 Goedemiddag, het is acht over vijf en nu luistert het weer naar uh, Entertainment View. Het is vandaag zaterdag, uh, hoe was het? Is? Het is vandaag 17 augustus. En we gaan weer uh, tot en met zeven uur door met, uh, met uh, 70, 50, 80-jarige muziek. Nederlandstalig komt allemaal langs. Dit was Celebrations met Cool and The Gang. Ja, en wat gaan we dan doen? Uh, we gaan gewoon verder. Hierna komt uh, Bluff met uh, Alles is Liefste. See. feel alive and the world Defying the laws of gravity I'm a racing car Hey hey hey Don't Stop me Don't stop me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 Freddie Mercury of ook wel uh, Queen met uh, Don't Stop Me Now. Dit is weer Entertainment U. Het is uh, precies kwart over vijf. En nu heeft ze juist gehoord uh, Celebration van The Gang en The Cool. En uh, daarvoor uh, Bluff Alles is Liefde en nu uh, Queen met Don't Stop Me Now. Het volgende nummer staat ook al klaar. Uh, het is uh, van de heer Marco Bezater toch wel bekend. Veel uh, nummer 1 hits gehad uh, in Nederland. Uh, hier is, uh, even ding hoor, volgens mij, nou, welke zal het zijn? Ik zou het niet weten. We gaan het luisteren. Nou, <laughs> hier is Marco Bassato op uh, Entertainment View. We come me na Joe Cocker. Met You Are So Beautiful. Hier op Entertainment For You. En daarvoor hoorde u natuurlijk... Dromen zijn Rog van... Uh, Marco Borsato. Ja, en dan hebben we ongeveer een volgend nummer uh, klaar liggen. En dat is van uh, een Duitse zangeres. Namelijk Marianne Rosenberg. Zij is in Berlijn geboren 10 maart 1955. Dus inmiddels is zij 58 jaar oud. En ja, zij komt... Uh, ze komt van Zigeuner afkomst, heeft ook in het of familie van haar in het concentratiekamp in Auschwitz gezeten. Maar na de oorlog was zij een voorzitter, of was haar vader voorzitter van Zigeuners in de regio Berlijn-Brandenburg. En dat heeft haar geïnspireerd om het volgende nummer te schrijven, wat in 1967 is verschenen. Precies, te dus zijn 7 februari 1967. En in Nederland uh, van de single top 100 uh, het hoogste op uh, hoogste positie nummer 2 was, namelijk 11 weken lang. En dan uh, ook nog uh, over dat nummer 1967. De hoogste quotering in de Radio 2 Top 100 was in 2002. En toen zat het op plaats 513. En afgelopen jaar was dat uh, 1134. En de vraag die over welk nummer heb ik het? Ik heb het natuurlijk over de zangeres Marianne Rosenberg. Over het nummer Ik ben Wie doe.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 Want dan ben jij degene die het laatste wacht kleine jongen. Als jij dan laat de groot bent, dan is je vader er misschien niet meer. Vertel dan aan je eigen kinderen de wijk. Het blijft inderdaad niet klein, want uh, dit is André Hazes met... Kleine jongen. Juist hem. André Hazes Kleine Jongen. Het is uh, half zes, dus het is alweer tijd voor uh, Raad en Plaat inmiddels. Ja, en uh, wat is Raad op Plaat van deze week? Uh, weet u het antwoord, dan uh, mag u bellen. Bellen naar de studio en dan uh, heeft u het goed. Dan, uh, mag u de verzoekplaat, uh, of dan mag u een verzoekplaat indienen en dan gaan, zullen wij die gaan draaien... En dan kunt u bellen naar het volgende nummer. Dat is 023 57 Ik zal het nog een keer vertellen 5730393. Als u het antwoord weet op het volgende liedje. Ja, dus zanger en artiest naar, uh, en dan mag je bellen, naar 5730393, als u het weet. Dus 5730393. Nog één keer een verzoekplaat en daarna uh, gaan wij uh, even een plaatje draaien. En dat is namelijk de Bee uh, Tot zo. 6.9. ZFM. Dus 5730393. Als u het antwoord weet op Raterplaats van deze week. Lijn staat open. Ik zeg uh, bellen. Entertainment View half zes. Dan komt hij. Urban the fire met uh, September.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 Dat ik eigenlijk toegeven wil Achter. Maar meer nog dan ik eigenlijk toegeven wil. Zij maakt het verschil. Zij maakt het verschil. ...met uh, Happy Birthday... ...dus dat betekent dat we het verjaardagsregister weer gaan doornemen... ...hier bij Entertainment For You. Wie gaan wij feliciteren vandaag jarig? Uh, Robert de Nero, wel bekend van uh, The Godfather... ...of uh, de film Taxi Driver. En hij is 70 jaar geworden... ...terwijl mijn microfoon uh, half valt. Maar ja, dat maakt niet uit. We gaan door. Uh, Willem Duis ook vandaag 85 jaar geworden. En, uh, en verder hebben we ook nog even... Kos, ...Koos Postema en Hans van den uh, 67... En dan gisteren de Queen of Pop. Madonna, 55 jaar. Nou, gefeliciteerd. Premier van Engeland, James Cameron. Is uh, 59 jaar geworden. En dan wie hebben we nog meer? Barry Hay van The Golden Earring, 65. En uh, nou, dat was het volgens mij wel zo'n beetje. Ja, Jeroen Pauw van Knevel van der Brinken, 53 jaar oud. Sipke Jan Bouwsema, ook wel bekend van... Uh, van, uh, ja, van, ...van de publieke onderhoud uh, ...verschillende programma's uh, gepresenteerd... ...onder andere kinderprogramma's, is 37 geworden. En dan, nou misschien wel de oudste van allemaal... ...hij staat hier tussen, hij was de 15e-jarig... ...Napoleon Bonaparte... ...244 zou die worden vandaag. Nou, we zullen hem sowieso eventjes... Uh, ...even feliciteren, ook al uh, is hij niet meer onder ons. Nou, dan gaan we nog even kijken wie is er uh, morgen jaren. Brian Ruiz, oud-spits uh, uh, van Twente, wordt 27 jaar oud. Mika, ook wel uh, Michael Holbrook is uh, staat wel bekend als uh, dat uh, liedje van Big Girls. Uh, ja, die wordt 29 uh, jaar oud. En dan wie hebben wij nog meer? Uh, ja, Hans van Bielo wordt 31 of 81. Ik weet niet wie dit is, maar ja, hij staat er wel tussen. Maar dat maakt niet uit. <laughs> Dat was dus het verjaardagsregister van deze week hier op CFM. En u hoort dus achtergrondmuziek Steve Wonder met uh, Happy Birthday. En dan gaan we nu luisteren naar uh, de enige echte Elvis Presley. Het is kwart voor zes. We gaan zo horen aan Ramsey Shaffi Laatme. Daarna nog een keer raad op later, Dan duwt van zes uur. En we entertainment View. We gaan door tot uh, zeven uur. Dus zoals ik zei, hier Ramsey Shaffi uh, met uh, Laatme. Ik ben misschien te laat geboren.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 Ik voel elkaar Laat me Laat me Laat me mijn eigen handen gaan. Laat me Laat me Ik ben altijd zo gedaan Ik ben gelukkig niet verankerd Soms woon ik hier, soms leef ik daar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 Ik blijf al lang en nog langer, maar laat me blijven wie ik ben. Laat me, laat me, laat me mijn eigen hart. Laat me, laat me, ik heb het altijd zo gedaan. Ik heb het alles zo gedaan, dus ook wel laat me van Ramsje Shaffi. En daar hoorde u, daarvoor hoorde u Alf Spressley met uh, Burning Love. En dan nog één keer voor het nieuws van uh, zes uur uh, gaan we nog even praten. Nou, hartstikke leuk. De raad van uh, deze week, weet u het? Bel dan even 0235730393. Of uh, ja uh, nog een keer bellen naar 02357 30393. Ja, het is toch wel duidelijk. Thomas de Jong staat aan de, aan de telefoon om u te beantwoorden. Dus hier, Raad de Platen. Weet u het? Artiest en nummer naar 02357 30393. Magu Feeling Good, CFM. You know Sun in the sky. 023 57 you know Als u een raad laat weet. Zo het nieuws van zes uur. We zijn zo weer terug. It's you know how I feel. It's, a new dawn. It's a new day.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 voor de mijne, drie voor de horizon, waaraan we verdwijnen. met Dans aan de Zee. We hebben trouwens een winnaar van uh, Raad de Plaats. Uh, zojuist heeft Pascal de Beek gebeld. En uh, Abba Dachamadeno is uh, een goede antwoord. Uh, Pascal, hartstikke gefeliciteerd. Dus hier is zijn, uh, zijn zoeknummer. Die is Pretty Woman van uh, Roy Orbison.